...maar net wel met het NOS Journaal. Twee van de drie leden van de raad van bestuur... ...van het VU Medisch Centrum... ...hebben hun functie neergelegd. Ze zijn opgestapt omdat het hen niet is gelukt... ...de arbeidsconflicten van de laatste maanden... ...in het Amsterdamse ziekenhuis op te lossen. De afdeling longchirurgie... ...staat daaronder verscherpt toezicht. Voorzitter Veerman van de raad van toezicht... ...heeft begrip voor hun vertrek. De toezichthouders gaan ook hun eigen rol evalueren... ...om te zien of ze goed hebben geopereerd. PVV-lijsttrekker Wilders heeft in Rotterdam bij de start van de PVV-campagne de aanval geopend op SP-leider Roemer. Als Roemer premier wordt zet hij de geldpersen aan en Afrika zal blij zijn met de miljarden aan ontwikkelingshulp van oom Emile, zei Wilders. Hij had ook kritiek op premier Rutte, die reist volgens hem naar Brussel met ongedekte miljardenchecks in ruil voor een lunch en champagne. Een man van 28 uit Vrogenswaard die koningin Beatrix via Twitter beledigde en bedreigde, heeft zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Verder mag hij, als de reclassering dat nodig vindt, 's nachts niet op internet. Bij het bepalen van de straf hield de rechter rekening met de autistische stoornis van de verdachte.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 Your love is too strong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 I the ground.